Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer Russen vragen asiel aan in Nederland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne ziet de immigratiedienst het aantal stijgen. Het gaat dan onder meer om dienstweigeraars, journalisten, mensenrechtenactivisten en LHBTI'ers. Ook Nikita van Dertig uit Moskou kwam naar Nederland. Hij was bang dat hij zou worden opgeroepen om mee te vechten in Oekraïne. En heeft daarom alles achtergelaten. Uh, I had to live in Russia. Uh, also my mom, my dog, my son. This is uh, heartbreaking, but uh, there is no other way. Vorige maand hebben 83 Russen een asielaanvraag ingediend. Normaal zijn dit er ongeveer 20. Vier fans van de eerste divisieclub MVV krijgen een landelijk stadionverbod van 20 jaar. Volgens de KNVB hebben ze eerder dit jaar racistische dingen geroepen naar een speler van tegenstander FC Dordrecht. MVV wist na afloop vijf mensen te identificeren. Vier zijn nu dus gestraft, de vijfde hangt hetzelfde boven het hoofd. Een klein brandje heeft vanmiddag in Rotterdam voor een enorme verkeerschaos gezorgd. In een loods van de afvaldienst vlogen twee busjes in de fik. Voor de zekerheid werd ook het gebouw ernaast ontruimd. En daar zit de controlekamer van de Maastunnel. Die tunnel moest daarom dicht. Het hele centrum en een groot deel van de ringweg stonden daardoor muurvast. Inmiddels is de tunnel weer open. Over ongeveer drie kwartier wordt in Eindhoven de wedstrijd tussen PSV en Leicester City afgetrapt. Vanmiddag stroomde de stad al vol met voetbalfans. Ja, dat is leuk hè. Hartstikke leuk, ja. Op Elisna! Oh Elisna! Op Elisna! Oh, ik vind het! Nou, we zijn blij dat ze zijn. Ja, vanavond wordt het huilen voor die gasten, denk ik. De twee clubs strijden tegen elkaar voor een plekje in de halve finale van de Conference League. Er doet nog een Nederlandse ploeg mee in dat toernooi. Feyenoord speelt later vanavond in Tsjechië tegen Slavia-Praag. Het weer nog, er komt een mooi paasweekend aan. Lekker veel zon, niet te veel wind en temperaturen tussen de 5 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Het is een drukke spits op de A2 Amsterdam-Utrecht. Staat bij Vinkeveen drie kilometer file. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Vinkeveen en Knoop het Oude Rijn. Vijftien kilometer door een ongeluk is de rechte rijstrook waarschijnlijk tot half acht afgesloten. Op de A4 de Nage, richting Amsterdam is een auto over de kop geslagen bij Schiphol. Het gevolg is drie kwartier vertraging tussen Roelervaar en, en Schiphol in negen kilometer file. Er is maar één rijstrook open tot een uur of zeven, denkt Rijkswaterstaat. Elf kilometer file op de A4 Amsterdam richting Den Den Haag tussen Schiphol en roelof Op de A10 bij Knoop het Koenplein staat 6 kilometer file richting Zaanstad door een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de A10 uh, richting uh, um, Deugendam 8 kilometer file vanaf amsterdam buiten Veldert A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Hagestein 18 kilometer file en een half uur vertraging.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 obsessieve song eerlijk gezegd... van de, de Rolling Stones. Hoewel, het is nog iets anders uh, dan ik had gedacht. In dit nummer probeert Mick Jagger zijn meisje terug te krijgen. En belooft haar emotioneel in redding te komen... als ze hem terugneemt. Komt nog een beetje griezelig over. Vooral in het, gedeelte, het gesproken gedeelte waar hij herhaalt... je zult helemaal mij zijn. Goed, welkom bij deze zandwoord uh, draai door. Um, dat, was, uh, of dat waren de Rolling Stones met Emotional Rescue... Nog een uit een beetje diezelfde periode, iets ervoor nog. Is een nummer wat min of meer ook nog eens een keer gebruikt is door Madonna. Jaren later, overigens. Maar dit is toch echt het origineel. Dat nummer heet Gimme Gimme en is natuurlijk van Abba. Don't cry for me, cause I'm fine. is uh, geschreven natuurlijk door Benny Anderson en Björn Nulvaars. En die zang die kwam voor de rekening van Agnetha Veldskeuk. En Veldskeuk is ook de verteller van het verhaal over een jonge vrouw... die verlangt naar een romantische relatie... terwijl ze eenzaam en alleen in haar donkere lege huis zit. En in 2005 dacht Madonna, er dus zit een hele leuke sample. En ik denk, uh, die gaan wij eens een keer gebruiken uh, voor een dansbaar nummer. En dat bleek dus het openingsnummer te zijn van alleen maar dansbare nummers... van een album die zij in 2005 heeft uitgebracht. Ik geloof... Dan uh, Confessions of a Floor, zo heet het uh, de album. Dit is ook alweer van een tijdje terug. Ergens aan het begin van de jaren negentig... een een of andere Engelsman... met een hele creepy song. Bellowy Song and imagination... and both hands behind her back. Thought she was hungry like a choice of that. Only you can try to see what. hebben zij de wereld door weten te halen. Uh, deze band, dit is een uh, aardige damesband. En dat uh, was Dakota. En uh, Dakota uh, is de voorloper van Loop, Die ga je straks horen in uh, Alternative FM. En uh, Dakota was ook een band die deels ook hier uit de buurt kwam. Want uh, de frontvrouw van uh, de band uh, was uh, Lisa Brammer. En toen Lisa uh, ermee stopte, uh, toen uh, is de naam veranderd in Loop, En uh, zo heette ze het tegenwoordig nu. En straks hoor je uh, de meest recente single die ze hebben uitgebracht. Het is helemaal buiten mij omgebeurd. Lekker die platenmaatschappij ook. Dan, uh, dan, dan duppen ze niks meer en dan moet ik het maar uh, zien draaien. Maar goed, uh, daarvoor hoorde je een hele creepy song van uh, Belly Song, maar Hij werd nog wel eens een beetje in de nachtelijke uren gedraaid. Uh, als clipvorm, want uh, Veronica had er een beetje patent op op uh, een beetje van die... Ja, een beetje van die plakkerige videoclips. En daar zat dan een beetje muziek uh, bij in, in het opzicht. Op zoek en op zak. En op uh, straks uh, naar de hoofdlijnen van het nieuws. Om half zeven. En die duurde niet langer dan ongeveer een halve minuut. Maar tot die tijd ook een song van de beginperiode van Spandau Ballet. The pain Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Twee jongens van 15 en 17 die vastzitten voor een fatale steekpartij worden beschuldigd van moord. Bleek vandaag op een eerste zitting achter gesloten deuren. Het slachtoffer is een jongen van 15 uit Middelburg. Premier Rutte roept de werkgevers op om waar dat mogelijk is de lonen te verhogen. Hij wijst erop dat veel bedrijven forse winst maken en dat werknemers gebukt gaan onder de hoge inflatie. Vier supporters van de MVV Maastricht hebben een stadionverbod van 20 jaar gekregen van de KVB, Ze hadden FC Dordrecht-speler Seydin Diaye racistisch bejegend. Het weer vanavond opklaringen. Vannacht is er kans op mist en dan koelt het af tot een graad of 6. Morgen overal droog en flink wat zon. De middagtemperatuur dan 12 tot 17 graden. We zijn er vroeg bij, hoor, die jongens. Vanavond. En we krijgen uh, visite straks tussen uh, 8 en 10 met live muziek. Uh, over dit uh, verhaal van Stevie Nicks. Standback is een keer uitgevoerd uh, door Fleetwood Mac. Maar dat uh, heeft uh, natuurlijk uh, te maken met Stevie Nicks zelf. En het nummer is geïnspireerd op Little Red Corvette van Prince. En nou schijnt het uh, gerucht te gaan dat uh, Prince zelf ook nog een keer in die studio is uh, geweest nadat Stevie hem had uh, gebeld. Hoor. Dus ja, uh, maar hij werd niet genoemd in de credits. Ik denk dat Prins uh, zei, je mag alles uh, zeggen over me, maar laat mij nou alsjeblieft buiten. Elephant uit Rotterdam met Hometown. te vertellen over de singles. Zo ook deze van Alison Moyet. Die ooit deel uit maakte van Yazoo. Love Resurrection. Ze heeft het schijnbaar ergens opgenomen via de telefoon. Dat had ze geschreven. Op de een of andere manier had ze dat opgeschreven vlak voordat ze naar bed was gegaan. En uh, dat doet ze dan uh, normaal gesproken ook, uh, en zeker als het depressief is. En ze las dat voor aan Steve Jolly. Dat is uh, een van de producers van, uh, van deze song. En uh, zo uh, geschiedde dat dit uh, dus op de single uh, kwam te staan. En het werd dus ook nog, uh, dacht ik, een beetje een grote hit. Of dat ook uh, voor deze geldt, dat weten we niet. Hier zijn The Doors en 521. Five to one, baby, one in five. And yeah, we're taking over.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 Toch eens een illustere kroeg hier in Zandvoort. Dat de, de, was gelegen in de Korstenstraat. Daar had vroeger Hans Bank en later Koorpbos nog eens een keer de Oasebar. Maar op een gegeven moment in de jaren negentig bedachten een aantal van die gasten... we gaan een beetje een soort van rockencafé beginnen. En dat noemen we de Waaltjaald. Dat was een beetje geschoeid op... Ja, op muziek uh, waar uh, de doors uh, veelvuldig uh, uh, in te horen waren. Maar ook uh, de Rolling Stones, daar waren ze niet vies van. En die doors, daar, uh, daar gaat het nu een beetje om. Want dat hebben we net gedraaid. 5-2-1 <coughs> wordt een beetje gezien in de muziekwereld uh, uh, als de oorsprong van het heavy metal genre. Nou, dat wil al heel wat zeggen. Maar dat heeft uh, alles uh, te maken met uh, de muziekarrangementen eh, van, uh, van de heren. Uh, Robbie Krieger die uh, heeft het uh, min of meer met, uh, samen met John Densmore muzikaal uitgewerkt en natuurlijk was Jim Morrison weer degene die verantwoordelijk was voor de tekst hij uh, beweerde hoog laag dat uh, sommige van de teksten uh, niet politiek zijn. Hoewel, als je in uh, deze uh, single uh, gaat terugluisteren... Your ballrooms days are over, baby. Nou, dan uh, wil dat toch al heel wat zeggen, eerlijk uh, gezegd. Goed, uh, we zijn bijna aan het eind van deze zandwoord. Uh, draai door, we hebben er nog eentje. En uh, ik moet je zeggen, ik, uh, ik ben een beetje op uh, zoek uh, geweest... eigenlijk uh, naar iets van Patrick Cowley... En ik kwam uit uh, ergens op uh, Bandcamp uh, in 2017. Wat uh, opnieuw is uitgebracht, 2017 dus. De Afternooners. En op een gegeven moment zat ik uh, dat, uh, dat album af te luisteren. En ja hoor, daar zat toch bijvoorbeeld dit ding in verstopt. De originele uitvoering, dat dan weer wel. Want uh, de Afternooners uh, dateert dan veel verder terug uh, nadat uh, Patrick Cowley was overleden. Hebben ze op een gegeven moment een aantal nummers opnieuw bewerkt. Zo ook deze. En uh, Going Home stond eerder dus op die Afternooners. Volg je nog? Uh, dit stond uh, dan op het laatste album uh, van hem. Mind Warp en Going Home in een dub-versie. Straks gaan wij uh, weer Alternative FM doen. Daarin zal Hanne te gast zijn. Zij is uh, frontvrouw van Zuster Zonnebloem. Maar ze heeft ook solo iets bewerkt. Uh, Gedaan, en ze zal vanavond een aantal nummers live laten horen. En wat er nog meer in zit, dat ga je straks allemaal horen tussen 7 en 10.